Waterwalgemoed moet met het NOS journaal In Tanzania zijn minstens 42 mensen verdronken toen een veerboot kapzeiste op het Victoria Meer. Mogelijk loopt het aantal doden op tot boven de 200. Meer dan 100 mensen zouden zijn gered. Hoe de boot kon kapzeijsen is nog onduidelijk. Mogelijk waren er te veel mensen aan boord. Op het Victoria Meer, het grootste meer van Afrika, gebeuren geregeld scheepsrampen met overvolle boten.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 Ruim twee derde van de gemeenten denkt te weinig na over schone en veilige openbare toiletten, zegt de Continentiestichting Nederland. De organisatie heeft vandaag uitgeroepen tot een Nationale Plasdag om aandacht te vragen voor de 3,5 miljoen Nederlanders met een plasprobleem. Volgens de stichting is Den Bosch de plasvriendelijkste gemeente met genoeg toiletten in de binnenstad die makkelijk te vinden zijn. KLM schrapt uit voorzorg morgenochtend zo'n 100 Europese vluchten op Schiphol vanwege een westerstorm die overtrekt. Het KNMI verwacht zware windstoten tot 85 km per uur... in het Waddengebied tot 95 km per uur. Er worden alleen klm en vluchten geschrapt naar bestemmingen die vaker op één dag worden aangedaan. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind in kracht toe. Het KNMI waarschuwt voor morgen dus zware windstoten... morgenochtend met uitzondering van het Zuidoosten. Ook trekken er morgen buien over het land. Smiddags klaart het wel weer op en waait het iets minder hard. Het wordt morgen een graad of 17. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 rancati guno utrancha vibhavam kirtim dehi sudham charulalana amba so en ik charane, bhaktim sadanischala. I'm you